Middernacht, het begin van zaterdag 13 augustus. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse regering is akkoord gegaan met vergaande bezuinigingsplannen. Italië gaat in 2012 20 miljard en het jaar daarop nog eens 25 miljard euro bezuinigen. Premier Berlusconi staat onder grote druk van de Europese Centrale Bank... om de overheidsuitgaven op orde te brengen. De Italiaanse staatsschuld bedraagt 120 procent van het bruto nationaal product.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 Na de Europese top in juli sprak Rutte van een pakket van 109 miljard euro... inclusief 50 miljard van de banken. Maar anderen hadden het over 159 miljard, waarvan 50 miljard van de banken. Rutte is het er niet mee eens dat hij onzichtbaar is geweest in de crisis. Volgende week debatteert de Kamer over het steunpakket en de presentatie van Rutte. In Duitsland moeten zeker 15 mensen waarschijnlijk de nacht doorbrengen in de gondel van een kabelbaan. De baan staat sinds vanmiddag stil nadat een paraglider verstrikt was geraakt in de kabels bij de Beierse plaats Schwangau. 30 mensen die op zo'n 50 meter hoogte vastzaten, zijn inmiddels uit hun benarde positie bevrijd. Hoger op de berg zitten nog zeker 15 mensen vast in een cabine. Reddingswerkers vinden het niet verantwoord in het donker door te gaan. Volgens de politie zijn de mensen in de gondel niet in paniek. Morgen vroeg bij het daglicht gaan de reddingswerkzaamheden verder. Het weer overwegend bewolkt, morgen overal zwaar bewolkt... en smiddags wat buien, het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur live radio. Zonder presentator, maar met uw gastvrouw... Petra de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Dames en heren, beste luisteraars. Ik ben het, Petra de Jong. Directeur inderdaad van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Een hele mond vol. Kortweg dus de NVVE. En ik presenteer vanavond deze prachtige zomernacht voor u. En ik ben heel blij dat u luistert. Fijn dat u er bent. Aangezien ik zelf meestal slaap op dit uur van de nacht... wil ik u meenemen in mijn dromen en mijn nachtmerries. Ik wil u vertellen over het genieten van het leven... want het is zo vergankelijk. Het kan zomaar voorbij zijn. En over de keuzes die ik in het leven gemaakt heb. Over mijn opvoeding... Mijn carrièrekeuze. Ik neem u mee in mijn ervaringen en belevenissen als longarts. En nu als directeur van de NVVE. Maar ik vertel u ook heel persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld waarom mijn ouders samen voor een zelfgekozen dood hebben gekozen. En wat dat voor mij betekent. En natuurlijk, waarom wordt iemand überhaupt directeur van de NVVE... Al deze zaken komen min of meer chronologisch in de tijd aan de orde... in de komende anderhalf uur. Dus ik begin maar bij het begin, bij mijn geboorte. En dat was in 1953, in Den Haag. Mijn ouders die waren exact negen maanden en zes dagen daarvoor getrouwd. En daarna, op dat moment, werd ik dus geboren... Ze woonden op kamers en mijn vader zat zelfs nog in dienst. Want hij was op de Grote Vaart geweest... en moest dus nog op 21-jarige leeftijd in dienst. En die kamers die mijn ouders bewoonden, dat was blijkbaar heel klein. Ik kan het me in ieder geval niet meer herinneren. Maar daaronder, in de, op de verdieping daaronder woonden drie vrijgezelle vrouwen... En die vonden in ieder geval babygehuil iets vreselijks. Dus iedere keer als ik maar enigszins mijn mond opendeed... dan stormde wel een van die drie vrouwen naar boven. Mijn moeder en ik waren dus heel erg op elkaar aangewezen. Ik weet dat mijn vader ook op een gegeven moment... een extra pokkenprik heeft gehaald... om drie extra dagen thuis te kunnen zijn. Toen hij uit dienst kwam, heeft hij gesolliciteerd bij de Shell... en werden we uitgezonden naar Curaçao. Nou, dat was bijzonder. Het buitenland, ver buitenland, de tropen. En toen ik dus twee jaar was, vertrokken we naar Curaçao. Warm, heerlijk klimaat. Um, alle ruimte maar wat je ook ziet dan zonder familie in de buurt... dat we allemaal erg op elkaar aangewezen waren. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is geweest... voor de rest van mijn opvoeding, maar ook de, de, de rest van mijn vorming. Hoe ik tegen het leven aankeek... omdat we als gezin zo dicht bij elkaar stonden. Het was een bijzondere tijd. Het was mooi, het was gelukkig... En daar wil ik u eigenlijk het eerste geluidsfragment al van laten horen... Hoe, dat, hoe die sfeer gekenschetsd werd. En ondanks dat het over een hele andere tijd gaat... en, en de tekst absoluut niet uh, erbij hoort... wil ik u het eerste nummer laten horen van de Mavericks... Dance the Night Away. Heerlijk, die, die, dit ritme, de sfeer, het, het past helemaal bij waaien. Op Curaçao waait het altijd. Warmte. En wat ik bij, erbij voor me zie, is hoe ik als vijfjarige... net fris gedoucht met natte plakkaartjes... En, en vast al klaar voor bed uh, in mijn pyjamaatje, mijn vader en moeder dansend door de kamer zien... Uh, steeds meer meubels die aan de kant geschoven worden... zodat ze de ruimte hebben en op dit soort ritmes, op dit soort muziek... Uh, ja, dat, dat straalde het geluk. Het straalde ook de liefde tussen mijn ouders. Ik denk dat dat voor mij in ieder geval zulke dierbare herinneringen zijn... dat ook deze muziek, de muziek dat zo voor me op kan roepen. Na een aantal jaren werd mijn vader overgeplaatst naar Mombasa. Hij werd uitgeleend naar de East African Oil Refinery. En Mombasa was dus Kenia. En dat betekende dus dat we uh, van Curaçao verhuisden naar Kenia. En opnieuw weer in de tropen waren. Maar daar was het toch anders. Het was een ander soort tropen. Het was, zoals ik het noem, authentieker. En dat zal ik zo verder nog wel uitleggen wat ik daar precies mee bedoelde. Maar bijvoorbeeld een van de dingen was dat in het gebied waar wij woonden, in ons huis. Daar waren ook plekken waar nog geen huis gebouwd was. Of uh, waar een huis niet meer bewoond werd. En daar stond bijvoorbeeld het gras heel hoog in de tuin. En op een gegeven moment waren er een aantal huisdieren van mensen in de omgeving zoek. En... Blijkbaar was de gedachte dat dat door een python veroorzaakt zou kunnen zijn. Een slang. En toen werden er mannen uitgestuurd om dus het lange gras in die tuinen... in het gebied waar dus die huizen stonden of waar geen mensen woonden... om dat weg te halen. En dat maaide ze, dat lange gras, met een zeis. En ik weet dat ik aan het spelen was. Bomen klimmen deed ik graag. En op een gegeven moment hoorden we samen met mijn vriendinnetje knallen. En dat bleek dat er dus een, een geweerschot was geweest. En wij naartoe en inderdaad, er lag een 2,5 meter lange dikke python... met een, een heleboel jongen met eieren nog erbij. Uh, en die hadden ze doodgeschoten. En toen ik dit verhaal pas aan iemand vertelde, zei hij doodgeschoten. En toen dacht ik, ja, ik vond dat toen heel normaal. En ik vond het eigenlijk nu ook heel normaal. Want een python hoort niet in het leefgebied. Maar zo werd ik dus ook al op jonge leeftijd met dood geconfronteerd. Er was ook feest. Kenia was uh, uh, ondergebracht uh, bij uh, was een, een kolonie van Engeland. En in 1964 was Uhuru, het onafhankelijkheidsfeest. En ik wil u eerst even laten luisteren naar het Polygoonsjournaal van toen. Na 68 jaar Brits bestuur is Kenia in Oost-Afrika een onafhankelijke staat geworden. Prins Philip tekende in de hoofdstad Nairobi de akte van overdracht der soevereiniteit. Voor de nieuwe staat zette premier Jomo Kenyatta zijn handtekening onder het document. Het was voor het volk van Kenia een groot ogenblik. Maar het moet een bijzondere voldoening zijn geweest voor Kenyatta zelf. De man die zeven jaar in Britse gevangenschap doorbracht, omdat men hem ervan verdacht de leider te zijn van de mau-mau-activiteit... Kon nu trots aan zijn landgenoten de onafhankelijkheidsoorkonde tonen. Een ander symbool der zelfstandigheid is de eigen vlag, die nu de plaats inneemt van de Union Jack. Aan het uitbundige feest in het stadion gaven 1200 stamkrijgers een folkloristisch aspect. Kenia, dat de 34ste vrije Afrikaanse staat is geworden... kan als lid van het gemeene best rekenen op de steun en sympathie van Groot-Brittannië. 1964 was dat dus, het onafhankelijkheidsfeest. Ik was daarbij tien, als tienjarige en ik herinner me nog een jongetje... wat inderdaad helemaal uit zijn dak ging, die, die vrijheid, het beleven van dat moment dat je vrij was. Het was een negerjongetje en ik heb daar met bewondering naar staan kijken... hoe, hoe hij in zijn lichaamstaal kon uiten hoe die vrijheid naar voren kwam. Ook was er, en zo was het ook in het Polygroonsjournaal... te zien dat die vrouwen die daar allemaal meedansten... voor de gelegenheid BH's aankregen. Dat, dat dissoneerde volledig. Dat paste ook absoluut niet bij de, bij de sfeer hoe dat was. Want die negen vrouwen liepen niet met BH's. Die hadden hun blootste bloot. Voor die gelegenheid moest dat dus wel. Het was een prachtig feest. Het was heel mooi. Het was... Uh, nou, fijn om mee te maken. En ik ging daar naar school. Ik zat daar in een schoolgebouw waar in totaal twintig kinderen zaten. En ik zat met z'n drieën, met Sjaak en Koen, in de zesde klas... Zo hebben we ook eindexamen van de lagere school gedaan... en toelatingsexamen voor de middelbare school. Maar ik roep altijd dat ik 26 lagere scholen heb gehad. Want iedere keer als we met verlof gingen, ook van Curaçao... maar ook uit Mombasa, dan moest ik in Nederland voor één... of soms anderhalf of soms twee maanden weer naar school. Dus ik heb heel veel verschillende lagere scholen gezien van binnen... en dus ook heel veel schoolvriendinnetjes gehad, met het gevolg dat ik er eigenlijk geen een van behouden heb. Omdat dat toch een steeds korte contacten waren. En dat, dat kenschetst dat weer dat je met, als gezin op elkaar aangewezen was. Ik had inmiddels op keurzaal een broertje gekregen. We waren dus met z'n vieren. En ik weet toen al dat ik de keuze had gemaakt voor mijn beroep. Ik wilde dokter worden of piloot. Op zich was dat wel opmerkelijk, want al mijn vriendinnetjes wilden of schooljuffrouw worden of verpleegster. Maar nee, ik had het voorzien op dokter of piloot. In Mombasa bon kon ik niet naar de middelbare school, dus ik moest toen alleen naar Nederland. Mijn ouders bleven daar nog samen met mijn broertje. En hier in Nederland heb ik uh, via drie middelbare schoolperiodes en een uh, hbo-opleiding, de medische analistenopleiding, heb ik uiteindelijk uh, mijn draai gevonden in de studie geneeskunde in 1976 in Leiden. Ik werd daar uh, um, voor mijn gevoel warm ontvangen. Ik had een... een uh, ja, ik, ik, ik, de studie paste helemaal bij datgene wat ik mij ervan had voorgesteld. En um, ik ging daar ook zonder probleem in zes jaar helemaal doorheen. En toen stond ik op het punt om te moeten kiezen. En het was duidelijk, toen ik analist was, dacht ik al van ja, ik wil zo graag weten wat er... Achter die bloedwaarde van die patiënt zit. Wat daarvoor ofwel ziektebeeld achter zit. Wat voor patiënt er achter zit. Wat voor ziektebeleving zich daar, uh, daarmee gepaard gaat. Dus dat het een niet-snijdend vak moest worden, dat was wel direct duidelijk voor mij. Ik dacht toen aan uh, interne. Maar toen ik mijn kooschappen interne liep, merkte ik toch wel dat dat vak ontzettend groot was. En toen dacht ik, ja, dat ga ik dus niet helemaal redden. Want ik heb ook altijd wel iets gehad dat ik er wel op een of andere manier goed in wilde zijn. En allergologie vond ik heel leuk. Ik had ook als analiste daar uh, een, een bijbaantje gehad... Maar dat was weer een heel klein vak. Dus toen kwam ik eigenlijk uit op longziekten. Want allergie en longen, dat heeft heel veel met elkaar te maken. Plus dat ik daar een held had, Wim Bakker. Een longarts die mij meenam in, in de ideeën over het vak... in de normen en waarden over het vak. En ik, ik dacht, ik moet geloof ik maar longarts worden... In diezelfde tijd, in diezelfde periode dat ik studeerde en dat ik uh, keuzes maakte, kan ik me ook nog herinneren dat de eerste euthanasieprocessen er waren. Eén geval was een, een vrouw die haar moeder had geholpen. En ik kan me ook herinneren dat ik toen dacht van ja, het is op zich niet zo verstandig. Daar, daar, als je je moeder helpt, dan heb je een belangenverstrengeling tussen je relatie tussen moeder-dochter en jouw kunnen als arts. Dus ik, ik vond dat dat heel dicht bij elkaar zat, te dicht bij elkaar zat. En zo was er ook een ander die een erg nauwe relatie had met zijn patiënten, psychiatrische patiënten. En ook hij had haar geholpen en dat was een proces. Ik weet dat we met studenten onderling er uitgebreid over gediscussieerd hebben hoe dit allemaal ging. Maar on ondertussen was er natuurlijk ook. Veel contact met thuis, met de thuisfront. En mijn ouders hadden ook wel, deden ook wel mee in die discussies en hadden ook wel ideeën over hoe, hoe dat voor hun eruit zou zien. En daarom wil ik eerst even luisteren aan een nummer, naar een nummer, een nummer van de Beatles: When I'm 64.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 Ja. Beatles. En over ouder worden en wat dat dan voor je betekent. En of je dan nog mee mag doen en of de ander er nog voor je is. Mijn ouders hadden ook zoiets. Ze spraken makkelijk en vrij uit over genieten van het leven... maar ook over het levenseinde, dat het eindig is. En wat daar dan ook belangrijk in is... Hè, dat je op een gezonde manier oud kan worden... En dat er niet onnodig geleden hoeft te worden. Maar vooral ook, en dat ik denk dat mijn moeder dat vooral had, was dat ze absoluut niet afhankelijk wilde worden. Zij had ook een moeder zelf die ernstig reuma had. En die op een gegeven moment in, in alle dagelijkse handelingen afhankelijk was, gevoerd moest worden omdat ze niet meer zelf kon eten. En dat waren dingen die voor mijn moeder toch een, een gruwel waren. Dat ze dacht van, zo wil ik nooit in dat stadium komen. Maar mijn ouders waren heel gezond en heel actief. Mijn vader ging al op zijn 57 ste met pensioen, nota Dus ze hadden ook alle tijd... Mijn moeder was inmiddels maatschappelijk werkster en psychotherapeut. Die bleef nog wel werken, want dat deed ze eigenlijk gewoon voor de lol... Ze hadden wat ik noem een Zwitser leven. En ze genoten er op en top van. Ze waren in de tachtige jaren ook al lid geworden van de NVVE. En waren heel duidelijk ook in hun wensen... wat ze wel wilden, wat ze niet wilden. En voor mijn broer en mij waren ze heel ondersteunend. Ze waren ontzettend trots dat ik longarts geworden was... Uh, dat ik uh, ja, daar uh, een beroepsuitoefening van gemaakt had. Ze waren trots op mijn broer. En ze hielden van het leven, maar wel zodanig dat het op een goede manier geleefd moest kunnen worden. En in die tachtige jaren was er ook al bij mijn moeder geconstateerd, omdat ze ontzettende hoofdpijnen had... en ik Eén keer zo'n aanval meemaakte, ze had de diagnose migraine gekregen. Maar toen ik zo'n aanval meemaakte, toen dacht ik van ja, dit, dit klopt niet. Dit is iets anders, dit kan niet. Dus ik heb haar toen aangeraden van ga verder, laat het onderzoeken... En uiteindelijk bleek dat er een aneurysma, dat is een uitstulping aan een bloedvat, in haar hersenen was, wat op haar hersenen drukte. En blijkbaar af en toe meer en minder klachten gaf. En daardoor dus ook die hoofdpijn gaf. En ze moest daaraan geopereerd worden. En ze heeft toen ook heel duidelijk onderhandeld met de neurochirurg van als er maar enigszins kans is dat je ziet tijdens de operatie dat het niet goed gaat. dat ik er gehandicapt uit zou komen of wat voor manier ook. dan moet je me laten gaan. Nou, dat was een stevige onderhandeling. want die neuroloog die zag dat hele, of die neurochirurg die zag dat helemaal niet zitten. want die dacht van ja, dan begin ik er gewoon niet aan. Ze heeft het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen en ze is geopereerd. En gelukkig is dat helemaal goed gegaan. Ze had wel nog daarna wat gezichtsproblemen. Een deel van het gezichtsveld was uitgevallen. Maar daar was ook heel goed mee te leven. Maar dat was ook al zo'n moment dat ze heel duidelijk zei van... tot zover en niet verder, want mijn leven is mooi geweest... maar ik wil niet daar een gehandicapte persoon zijn... die daaruit uit zou kunnen komen... En dementie bijvoorbeeld, dat was ook een, een schrikbeeld. En daarom zou ik graag naar het volgende geluidsfragment willen gaan. Heel mooi gezongen door Jeff Gweny. oud en versleten. I'm simpel stukje brood, dan ik nog wel bezig, maar het hoeft niet meer voor mij. Slaat dus ons in. Ja, oud en versleten en dat het per ongeluk is gegaan. Dat was toch niet iets waar mijn vader en moeder voor wilden komen. Oud en versleten wilden ze niet worden. En ze hadden ook al bedacht dat als ze een voltooid leven zouden bereiken... dus dat ze zich zouden onthechten van het leven... dat ze daar dan iets voor moesten. Zorgen dat ze voorbereid waren... Ze gingen regelmatig naar Spanje, waar ze dan zes weken bleven... vooral in de winter, of naar Portugal, om de warmte op te zoeken. En nadat ze een, een keer van zo'n reis waren teruggekomen... toen zei ik van, goh, hebben jullie nou al eens een keer iets geregeld? En toen ontkenden ze dat... Ik heb er toen daarna ook niet zoveel, vaak meer over gesproken. Ik heb er verder geen aandacht meer aan gegeven. Ik dacht, dat is blijkbaar dan hun keuze. Maar een aantal jaren later was ik uh, weer gewoon op bezoek. En uh, toen vertelde mijn vader een verhaal dat hij pillen had verzameld. Hij had dat gedaan door, omdat hij toch toevallig bij de huisarts uh, was... Um, te zeggen tegen de huisarts van... oh ja, oh Maarten, uh, toen ik in Spanje was... en daar uh, op de golfbaan op een gegeven moment ontzettende pijn in mijn nek had... kreeg ik van een van de andere golfers kreeg ik een tabletje of een, een capsule. En dat hielp zo goed. Dat was maar op de huisarts, die Maarten heet dus... Uh, zei van, goh, ja, nou, uh, bestaat dat nog? Uh, geven we dat Ik schrijf het hier in Nederland nooit voor. Ik zal ze even bladeren. En hij keek in het, in het boek, in het kompas. En, oh ja, ja, inderdaad, het staat hier. Nee, het, het, het bestaat nog. Nou ja, ik wil je er wel wat uh, van die tabletten geven. En uh, hij schreef dus een recept voor 30 depronalpillen uit. En toen mijn vader dat verhaal vertelde... Toen dacht ik, jeetje, dat mijn vader zo kan liegen... Alsof het gedrukt staat. Dat had ik helemaal niet van hem verwacht. Na dat eerste recept heeft hij twee maanden later een herhaalrecept gehaald. En zes maanden later nog een keer een herhaalrecept. En toen had hij genoeg. En hoe wist hij nou dat hij dat middel moest hebben? Inmiddels was het wos boek verschenen. Het WOZZ-boek, het boek... Uh, van wetenschappelijk onderzoek zorgvuldige zelfdoding. En daar stond in welke soort medicatie je kon gebruiken... om op een waardige manier een eind aan je leven te kunnen maken. Ze hadden het dus in huis en het was voor hun een soort verzekering. Een soort, ik weet dat als het ooit zover komt dat ik niet meer verder wil... dan hebben we middelen om dat te kunnen doen, om uit te kunnen voeren... Maar gelukkig was ze heel gezond. Dus dat was helemaal nog niet aan de orde. In september 2010 kreeg mijn vader een knieoperatie. Omdat er toch wel behoorlijke slijtage was in zijn knie. Hij was toen bijna tachtig. En uh, die knieoperatie, dat ging ook heel voorspoedig. De, voor de opname uh, hadden ze gezegd tegen hem... van nou meneer, u bent zo gezond dat we zetten u op de incidentenlijst, heette dat geloof ik. Dat betekende dat als er ergens iemand uitviel... omdat hij toevallig om wat voor reden dan ook niet geopereerd kon worden... dan kon mijn vader daar direct ingeschoven worden. Zo gezond was hij. Dus hij, uh, werd in september 2010 werd hij geopereerd aan zijn knie... En herstelde daar ook weer redelijk snel goed van. Hij kon weer snel ook goed lopen. Maar hij bleef maar wel steeds pijn houden een beetje in de maagstreek. En eerst zeiden we natuurlijk van joh, dat komt van die pijnmedicatie die je krijgt. Want hij moest in het begin natuurlijk allerlei pillen slikken. Maar op een gegeven moment zei Maarten de huisarts van nou, misschien moest je het toch maar eens even verder laten onderzoeken. En toen is hij verwezen voor een slokdarm- en een maagonderzoek. En hij kreeg dus een slokdarmscopie, uh, een, een kijkonderzoek. Uh, en toen werd er dus geconstateerd... dat hij afwijkend weefsel zat in die slokdarm. Ik was op mijn werk. Inmiddels was ik NVVE-directeur geworden. En uh, ik weet, hij belde me. Ik zat in een vergadering. En hij zei... Peet. Ik denk dat het niet goed is. Maar ik wil geen lijden, weg. En dit is een moment dat ik even haar Jekkers moet laten horen. Over moeder. Mijn moeder zegt, hier is je koffie. Voor ik de bel nog heb gehoord, was in de tuin net bezig met de buitenboel. Mijn vader is al drie jaar dood, maar het lijkt zo vaak alsof hij er nog bij zit aan de tafel op zijn stoel. Dan praat ik met mijn moeder over het weer of de tv, al diezelfde nieuwe zenders, ach wat moet een mens daar eigenlijk mee. Of dat ze Ajax nog gezien heeft, die wedstrijd van verleden week. Niet dat ze zoveel geeft om voetbal, maar omdat de paard het paard altijd keek. We praten over winkels, dat ze s'avonds open zijn. Dat ze geen air miles spaart, want daar heb je niks aan in de trein. Ach, het gaat over alles. als ik met mijn moeder praat. Maar ze zal niet zo gauw zeggen, waar het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 In haar eentje bij dat graf, sinds jij er niet meer bij bent, is de lol er wel vanaf. Maar tegen mij zegt ze datzelfde, mijn moeder is een sterke vrouw. Ik zou nog wat vaker moeten zeggen, dat ik heel veel van haar hou. Dit is tot half twee zomernachten. Het programma zonder presentator. Maar met één gastvrouw. Vannacht Petra de Jong. Directeur van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Ja. Harry Jekkers. Mijn vader had dus de diagnose slokdamkanker gekregen. En hij wilde geen leidensweg. Ik heb hem vaak in die eerste dagen dat die diagnose bekend was met hem overgesproken... en natuurlijk ook met mijn moeder. En onderweg naar hen toe dacht ik... mijn moeder gaat mee. En dat gebeurde inderdaad. Ze zei tegen mij... ik ga mee. Een leven zonder je vader is niet zinvol... Ik wil niet verder leven zonder je vader. Mijn vader kon er dan ook nog wel een, een humoristische opmerking over maken. Ach, kind, dan is het maar één keer rouwen, zei hij. H -h hij heeft wel gelijk misschien. Maar ik weet wel dat we het heel moeilijk vonden. Mijn broer, ik, mijn gezin, zij, zijn gezin... Mijn schoonzus zei, van dat kan je toch niet maken? Wij zijn er toch ook, en je kleinkinderen. En... Maar mijn moeder was heel duidelijk. En zei, nee, het is niet meer zinvol. Ik zal het nooit meer leuk hebben. Ik zal het nooit meer leuk vinden zonder pap. Ook hun vrienden hebben ze voor zover dat mogelijk was ingelicht. En ook... De dominee van de kerk. Ze waren lid van de gereformeerde kerk. En ook aan God. Mijn moeder heeft een dagboek bijgehouden, mijn vader ook trouwens. Ze hebben samen geschreven in een dagboek. En daar lees ik ook dan in wat zal God hiervan vinden. Maar het bleef toch dat ze bij haar standpunt bleef. Ze hebben uiteindelijk hebben ze een, een datum gekozen. Daar is ook heel goed over nagedacht. Ze dachten van, we moeten het op zondag doen, want dan vinden ze ons op maandag. En want dan is iedereen weer gewoon aan het werk. Dan heb je dus de gewone dokter die bereikbaar is en de gewone lijkschouwer. En op zondag is het ook rustig. Dan komen er weinig mensen langs. Dan, dan is er ook niet het risico dat we voortijdig gevonden worden. Maar mijn vader had heel veel pijn. Op een gegeven moment nam hij twaalf paracetamol's op een dag. Hij wist wel dat dat er vier te veel waren, maar dat maakte toch niet meer uit. Hij vroeg nog aan mij van: uh, denk je dat ik ook nog morfine zou kunnen nemen? Of denk je dat dat dan niet meer zo slim is als we straks die depronoom moeten gaan nemen? Hij had daar zelf al duidelijk over nagedacht. De afspraak was dat zij hun medicatie zouden nemen... op het moment dat zij het zelf wilden. En in de weken voorafgaand hebben ze van allerlei mensen afscheid genomen... voor zover dat mogelijk was. Want sommige mensen konden ze het ook niet vertellen. Maar van mij, van mijn broer, van onze dochters... en van mijn broers, zoons, hebben ze... Afge afscheid genomen in de dagen voorafgaand aan de 14e november. Dat was emotioneel, maar ook wel heel mooi. We konden wel heel goed tegen elkaar zeggen ook wat we voor elkaar betekend hadden. En ja, hoe, hoe, hoe we ze zouden missen. Voordat ze hun medicijnen ingenomen hebben, was de afspraak... zouden ze mijn broer en mij nog een mail sturen. Ik neem even een slokje water tussendoor, want het emotioneert mij ook. Ze, stuurden, ze zouden een mail sturen... vanaf het, op het moment dat ze hun medicijnen hadden genomen. En ik weet dat mijn broer op zondagavond belde. Ik heb de mail ontvangen... Ik zat op dat moment op de bank en ik was helemaal verstijfd. Ik dacht van, ja, nu is het dus echt. Het heeft een half uur geduurd voordat ik naar boven kon... om achter mijn computer te gaan zitten, om de mail te bekijken. Ze schreven, kinders, wij beginnen aan onze laatste reis. Met daarbij ook een stukje met allerlei wensen met Nana Moskouri. En ik vind Nana Moskouri afgrijzelijk. Maar ja, gelukkig vind ik het afgrijzelijk... want ik hoor het ook verder nooit op de radio... want die associatie daarmee is, is ook te heftig. Maar die mail bewaar ik wel he heel zorgvuldig. Mijn broer en ik hadden de afspraak... dat wij maandag in de loop van de dag naar hun huis zouden gaan... om ze dan te vinden... En ja, dat is dan heel gek. We hadden eerst afgesproken aan het eind van de middag. Want ik dacht, ja, dus we moeten toch, het moet niet misgaan. En, uh, maar we verschoven dat tijdstip steeds vroeger in de dag. En uiteindelijk stond, hadden we afgesproken om half twee. We zijn allebei van onze eigen locatie... waar we op dat moment waren, naar hun huis toe gereden. En ik was er als eerste... En ik parkeerde daar mijn auto. En toen zag ik een buurvrouw op, op de straat voor het huis. En toen dacht ik, oh nee, die, die moet ik niet ontmoeten. Dus ik ben in de auto blijven zitten. Mijn broer was er dus net nog niet. Maar gelukkig kwam die vijf minuten later kwam die ook aanrijden. En toen zijn we samen naar de voordeur gelopen. En ja, dan moet je zo'n deur openmaken. En gelukkig ging de deur in één keer open. Dat je ook denkt van, oh, er ligt er dus gelukkig niet één van de twee... Achter de deur, zodat je de deur niet open krijgt. Het alarm haalden we eraf. En ja, de geur die het huis droeg was, was helemaal gewoon. was net als anders. Wat ook weer een hele geruststelling was. We liepen samen naar hun slaapkamer. En daar lagen ze. In elkaar zijn armen. Mijn broer en ik vonden het allebei mooi. We waren er stil van. Ze keken heel lief... naar elkaar. En hadden dus allebei een arm... om elkaar heen. En ik registreerde... dat mijn moeder haar kiwi-pyjama... Py aan had. Dat was echt... een raar gezicht. Toen moesten we natuurlijk verder. We hebben ze eerst... gekust. En, en elkaar, mijn broer en ik... even omarmd... En toen hebben we de huisarts gebeld. En hij was op een of andere manier al wel enigszins voorbereid... maar hij wist niet precies hoe het allemaal zou gaan. Hij, hij, hij was niet in detail op de hoogte hoe het zou gaan. En hij was er heel snel. En hij had ook de rest van de middag eigenlijk voor ons ter beschikking. En toen hij kwam, toen, toen constateerde hij dus inderdaad dat ze overleden waren... En hij zag naast hun aan beide kanten een bordje met, met een lepel. Een bordje waar niks meer in zat. En toen moest hij dus de lijkschouwer bellen. Maar hij, hij ging eerst met ons naar de kamer. Want hij zei, ik, ik moet dit toch eventjes ook, ook zelf verwerken. Eigenlijk wist hij het. Dat mijn vader natuurlijk, wist hij dat hij zo ziek was. Ook dat mijn vader een euthanasieverzoek zou hebben gedaan... Maar dat mijn moeder mee zou gaan, dat was iets wat hij niet verwacht had. En toen hij in de kamer kwam, waar de keuken ook een open keuken bij was... zag hij op het aanrecht de doosjes staan waar de medicatie in had gezeten. En toen zag hij ook dat de medicatie door hemzelf was voorgeschreven. En dat was een onaangename ontdekking voor hem. Hij voelde zich bedrogen. Hij woont aan de overkant van mijn ouders en hij kwam, op verjaardagen kwamen ze bij elkaar over de vloer, op soms zomaar voor de gezelligheid. En hij was dus door een leugen van mijn vader de voorschrijver geweest van deze medicatie. Hij zat in die stoel en hij keek ook echt verslagen. Hij zei, ik moet het echt even eerst een plek geven. Op dat moment dacht ik van, ja, zie je, dit is, dit is niet de goede manier. Maar dat kwam later pas weer echt terug. Hij belde de lijkschouwer... En de lijkschouwer, die, uh, uh, nou, die, daar, daar moest hij natuurlijk de informatie geven. En uh, hij zei van, nou, ik denk dat het een intoxicatie is. En op een of andere manier heeft iemand in het circuit... daarna verstaan dat het een toxisch gas was. Want vervolgens stonden er ineens drie brandweerauto's... en acht polities voor de deur... die allemaal van keken van, waar is de brand en waar is het gas... En we konden ze vertellen dat dat niet het geval was. Maar dat mijn ouders overleden waren door een zelfgekozen dood. En dat we dat wisten en dat dat voorbereid was. En dat ze daar dus ook uh, ons in mee hadden genomen. Zodanig dat wij er vrede mee konden hebben. Ook al misten we ze op dat moment al. Ze hadden allebei ook uitgebreid gesproken met de dominee uit van de kerk. De gereformeerde kerk, zoals ik al zei. Maar ook met Anne van der Meijden. Anne van der Meijden was een huisvriend. Anne van der Meijden preekte ook vroeger in hun dorp. En uh, Anne van der Meijden en zij, mijn ouders, hadden heel veel contact. Mochten elkaar ook heel graag. En... Voordat ze dit hele plan hadden opgevat... hebben ze dus zowel met de dominee als ook met Anne gesproken... willen jullie samen de uitvaartdienst leiden. En beide hebben daarin toegestemd. En ik zou graag nu het stuk van de uitvaartdienst... waar Anne preekt, willen laten horen... Lieve familie, vrienden, belangstellende in dit uur. We hebben als tekst gekozen voor de overdenking uit Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Dat was ons aangereikt. Het liefst zouden we nu de hand op de mond moeten leggen als Job. Het is eigenlijk niet gepast zoveel te praten bij zoveel ontroering en bij zoveel verdriet. En Toch moeten we dat doen als mensen. Altijd weer. Omdat we sterfelijke mensen zijn. En onze gevoelens willen uiten. Hoe schamel ook. We hebben een gevoel dat we een antwoord en een verklaring moeten geven. Er spreekt namelijk zoiets indringends uit dit afscheid van twee mensen... ...dat je niet kunt volstaan, als gemeente ook niet, met een traditioneel en enkelvoudig afscheidswoord... ...en met een vertroostende gedachtegang... We zijn getuigen van een dubbel sterven, een gekozen dood. En als je het heel gewoon wil zeggen, dit gaat ons gewone en gewende verstand te boven. In de dood kun je niet wonen en in de dood kun je ook niet wennen. Het is te veel voor ons denkspoor. En we staan er verstomd en verslagen bij, vol respect voor wat mensen kiezen. Zoekend naar gedachten en woorden van troost. We moeten wel iets zeggen, want ons hart is er vol van. Allereerst is er het harde feit dat ze er niet meer zijn. En als een muur tussen hen en ons staat de beslissing die ze... Bij de namen. Dit leven hoeft niet meer. Wij kiezen die andere weg. Enkele wisten het al wat langer. De kinderen waren op de hoogte. Ze vroegen om begrip. En wat hun afscheid van de gemeente betreft, lieten ze enkele gedachten na, enkele wensen. Er moest behalve over de psalmen 103 en 139 iets gezegd worden over ontferming. Over de glorieuze en tegelijk beperkte mensen en over de grootheid en grootmoedigheid van God die zijn schepselen door en door kent en zelfs zijn hand op je schouder legt. En je tenslotte opvangt. Ze hebben een signaal afgegeven. Er was geen sprake van afwending van hun. Geloof, nee, ze probeerde hun beslissing in een plek te geven bij en onder Gods ontferming. En je roept ontferming af over je besluit. En je hoopt op begrip, op kwijtschelding, op redding, op opvang, want de God van Psalm 139 is de God van een vangnet. Ten slotte is hij daar met open armen, dragend ons op zijn vleugelen. Zo hebben Augustinus en Luther ons dat geleerd. De mens mag dan wel totaal verloren lijken, als je naar zijn leven kijkt, maar ten slotte, aan het eind, hij kan wel. Totaal weggevallen zijn uit Gods ontferming. Maar nooit finaal. En dat is het grote verschil. Zoals Luther zei, er is een heilig tenslotte. En ik zeg het hem graag na op dit moment. We hebben geen behoefte aan speculaties. Je buigt het hoofd en je hoopt op die ontferming. Maar een prachtig woord is het eigenlijk. We gebruiken het zo vaak zonder erbij na te denken. Wat er in het diepste wezen aan ten grondslag ligt. Ik heb het gevonden in een heel oud. Verklarend woordenboek. Vroeger heette het ontarming. En toen is het ontvarming en toen is het ontferming geworden. En weet u wat het is? Ontarming is... De, de armoede ergens uithalen het zeer wegnemen maar het is ook onder je hoede nemen, doen wat de mens zelf niet meer kan doen en we staan een beetje vastgenageld in leegte en gemis en we kunnen en willen niet verder laat ons dan Psalm 139 lezen en doe dat dan zeiden ze Corrie in Kees, wij arme schepsels, wonderlijk geweven, verbazingwekkende mensen, uitgerust met kennis en kunde, want dat waren ze, allebei in hun eigen vak. Jaren van dienstbaarheid, jaren van zwerven over de wereld, jaren van inspanning, zorg in de hulpverlening en samen, dat stel, ach, Vondel moet een vooruitziende blik hebben gehad toen hij schreef... Waar werd op trouw en liefde ooit gevonden... Aaneengeschakeld en, en verbonden in lief en leed tot in de dood. Ja. Kees kon menselijk gesproken niet meer... En Corrie wilde niet meer verder. Voor hen was er geen enkele toekomst... En zo werd de armoede uit hun leven weggenomen. Dat is ontferming. Ze hebben zich over elkaar ontfermd en het bittere van hun leven werd weggenomen. Ons past geen oordeel, lieve mensen, over deze beslissing. Waarom zouden we oordelen over zaken die we niet kunnen doorgronden? Ik heb altijd het gevoel dat het me niks aangaat. Het is de eerbied voor de mensen die het besluit nemen. Het is hun eigen moeilijke en waardige beslissing die ons respect verdient, maar er is meer. Ook onze ontferming. En we moeten ook op dit moment. ons onder over onszelf proberen te ontfermen de armoede uit dit moment weg te nemen. Dit was Anne van der Meijden, dominee. Die sprak tijdens de uitvaarddienst van mijn ouders. En ik, ik ben Petra de Jong, ik ben directeur van de NVVE... de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. En wat Anne zo mooi zegt... wie zijn wij om te oordelen? Ontferming... En oordeel, het past ons niet. Niet anders dan respect past ons. En ook toch wel bewondering. Ik dacht, wat een moed hebben die vader en moeder van mij. Zo heb ik natuurlijk ook als dokter... Patiënten meegemaakt. En wat was dan mijn rol daar als dokter? Ook juist ten aanzien van het levenseinde. Wat was mijn rol destijds als longarts? Was ik, wat ik geworden was, naar het voorbeeld van Wim Bakker, ook een collega Longarts. En als kennarts. wat was mijn rol? Waar, waarom deed ik het? Als longarts heb je heel veel te maken met levenseindezorg. Longziekte is een vak waar veel mensen in overlijden. En Soms op nare manier. En dat wil je natuurlijk als dokter allemaal... Voor...